Acht uur, na wel met het NOS-journaal. De celstraf van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi... wordt verlaagd van vier tot één jaar. Volgens de Britse omroep BBC en het Duitse persbureau DPA... verwijst de rechtbank in Milaan naar een amnestiewet uit 2006... die werd aangenomen om een eind te maken... aan de overvolle gevangenissen in Italië. Berlusconi werd eerder vandaag veroordeeld voor belastingfraude... bij zijn mediaconcern Mediaset. Als de 76-jarige Berlusconi in beroep gaat, hoeft hij voorlopig niet de cel in. Vermoedelijk kan hij dat rekken tot na zijn honderdste verjaardag. In een reactie zegt Berlusconi dat dit het zoveelste politieke proces is dat tegen hem wordt gevoerd. Naar eigen zeggen heeft hij in de afgelopen 18 jaar meer dan 400 miljoen euro uitgegeven aan zijn verdediging.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 Marguerite Reintjes. Een heel goede avond. Twee dingen goes USA deze week. Around the world, elections this year have been about the power of choice. We're moving forward. We're not going backwards. That's a choice in this election. It's America's choice. Can November 6, vote for Romney Ryan. We're gonna take back the White House. From conventions to debates to election day. The choice is America's choice. Ja, en vanavond is alweer de laatste aflevering in onze Amerika-week. In verband met de verkiezingen daar, op 6 november... praat Alice de Bruin in New York met een Nederlander... en ik hier in Hilversum met een Amerikaan. En vandaag is dat de succesvolle honkbalcoach Brian Farley. Zijn Nederlandse team, misschien weet u dat nog, werd vorig jaar wereldkampioen. Maar goed, voordat we naar New York gaan... gaan we eerst nog even langs in Utrecht, ja. want daar wordt gevoetbald... Ja. tegen Groningen. Ragnar Niemeijer. Dat ja, is voor mij echt 2 oh. met uh, de Leo erachter. Ragnar, hoor je Ragnar. mij of niet? Volgens mij niet. Volgens mij is hij nog een beetje voorgesprek aan het voeren. Ruit op Middenveld, zeg maar. Ragnar? Nee, gaat niet lukken. We gaan naar New York. Als dat lukt. Ja, dat lukt. Twee dingen in New York. Alice de Bruin praat met Nederlanders in The Big Apple... over hun leven daar en de Amerikaanse politiek. En vandaag praat ik met Diederik Lohman. Hij woont sinds 2002 in New York. Werkt voor de mensenrechtenorganisatie Human White Watch. Houdt zich bezig met gezondheidszorg en mensenrechten. Is getrouwd met een Amerikaanse en heeft drie kinderen. Please rise and join me in reciting the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. And to the flag for which it stands. One nation under God in liberty and with liberty and justice for all. Diederik Lohmann, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe, hoe klinkt dit? Want dit heeft u onlangs ook meegemaakt, hè, zelf: het is de zogenoemde Pledge of Allegiance. Wat, wat is dat precies? Uh, nou ja, de Pledge of Allegiance is iets wat mijn kinderen bijvoorbeeld elke dag op school uh, uh, doen. Als, eigenlijk zoals ik vroeger op school, op de katholieke school, uh, het gebed uh, het onze vader zei. Je spreekt je steun aan, uit voor, uh, nou ja, voor de Verenigde Staten. En ja. voor waar, waar het voor staat. En wanneer heeft u dit gedaan? Uh, ik heb hem in maart uh, gedaan. Toen ik uh, op de naturalisatie ceremonie, waar ik uh, dus Amerikaans staatsburger ben geworden. Ja, en, en waarom wilde u dat? Um, nou, ik, een, een, aantal, een aantal redenen. Mijn kinderen gaan nu al zeven, acht jaar naar Amerikaanse scholen. En ik betaalde belasting om die, de scholen te ondersteunen. Maar ik mocht niet uh, stemmen voor de, ja, wat het heet, de Board of Education. Dat is een soort uh, ja, een groep uh, mensen die, uh, die het scholensysteem aanstuurt. Nou, daar heb je verkiezingen voor. En daar mocht ik niet aan meedoen. En dat vond ik, ja, vond ik frank. Mijn kinderen gaan daar naar school. Ik betaal belasting. Uh, dan moet ik ook kunnen stemmen. Uh -huh. um, daarnaast uh, vond ik het ja, ook belangrijk om te kunnen stemmen in uh, presidentiële verkiezingen. Uh, ja, dat uh, lijkt mij ook. Als we beginnen nou over die school, ik dacht ja, u wilt gewoon stemmen. Uh, bij deze verkiezingen als je hier, hier woont, is dat niet veel belangrijker dat je je eigen president kan uh, kiezen of niet? Ja, natuurlijk. Natuurlijk is dat belangrijk, maar voor, voor mij was het ook... Je bent deel van een de maatschappij. Um, je, weet je, je woont ergens al bijna tien jaar. Ja, dan moet je ook gewoon kunnen meebeslissen. Over zowel de gemeentelijke politiek. Als de scholenpolitiek. Als ook de nationale politiek. Ja, maar dan ben je dus Amerikaan. Dan heb je dat Amerikaanse paspoort. Hoe was dat voor u? Um, nou... In het begin was het natuurlijk eventjes, uh, was het even wennen, want uh, ik ben niet naar dit land toegekomen met het idee dat ik Amerikaans staatsburger wilde gaan worden. Uh, ik ben ook niet, niet hier gekomen met het idee dat ik hier uh, tot het einde van mijn leven zou, uh, zou blijven wonen. En het is, ja, langzaam maar zeker is dat min of meer gegroeid. Toen, toen ik dat, dat certificaat had gekregen na het opzeggen van de Pledge of Allegiance... Uh, ja, toen voelde het nog niet echt heel, heel echt. Maar toen ben ik natuurlijk, uh, ik reis veel voor mijn werk... dus ik ben snel een paspoort gaan aanvragen. En ja, op het moment dat je dat blauwe paspoort met jouw foto erin hebt en jouw naam... Uh, dan, ja, dan voelt het opeens echt wel alsof je inderdaad een Amerikaans staatsburger bent. Is het een feestje waard? Uh, het was wel een feestje waard. Ik was op 5 maart was ik uitgenodigd voor het interview dat je dan moet doen... in een test uh, waar je een aantal vragen moet uh, beantwoorden. Uh, na dat interview werd mij, uh, werd mij verteld... Van, nou, u wordt aanbevolen voor naturalisatie. Uh, nou, hier is een, een papier, een formulier wat u moet invullen... en gaat u maar zitten. En het was mij eigenlijk onduidelijk waarom ik nou opnieuw moest gaan zitten. En dat papier had het erover. Daar, daar ging het over van ja, na uw interview bent u gescheiden... hebt u dit gedaan, hebt u dat gedaan... Ik dacht van ja, maar dat interview was vanochtend. Dus waar gaat dit over? En toen op een gegeven moment ben ik maar eens gaan vragen van ja, wat, hoe zit dit nou precies? En toen bleek dus dat de ceremonie diezelfde dag zou gaan, uh, gaan plaatsvinden. Uh, dus toen heb ik mijn vrouw even gebeld om te zeggen dat ik ten eerste laat thuis zou uh, komen. En uh, ten tweede dat ik uh, als Amerikaans staatsburger zou thuiskomen. Uh, dus toen kwam ik thuis en toen uh, was de hele buurt die uh, was bij ons uh, thuis voor een, een impromptu, impromptu feestje. Ja, want zo heet dat dan. Goed, maar u bent nu Amerikaan... maar u heeft ook uw Nederlandse paspoort nog in, in uw geval. Die Nederlandse identiteit, hoe belangrijk is die nog? Voor, voor mij is die heel belangrijk. Ik zou nooit de Amerikaanse nationaliteit hebben aangenomen... als ik niet de Nederlandse had kunnen behouden. Uh, ja, ik... Ik kom uit Nederland, mijn wortels zijn in Nederland. Uh, ik ben niet uit Nederland weggegaan omdat ik Nederland niet prettig vond. Ik ben uh, uit Nederland weggegaan omdat ik ja, professioneel gewoon mooie mogelijkheden zag. Uh, en die hebben mij uiteindelijk hebben die mij hier gebracht. Um, dus ja, Nederland is mijn, is mijn thuis. En hoe ik. speelt dat dan nog een rol in uw gezin? Want u bent getrouwd met een Amerikaanse. U heeft inmiddels drie kinderen. Ja. Uh, uh, welke rol is, is het Nederlandschap dan nog? Uh, uh, nou ja, wij gaan elk jaar gaan we in de zomer uh, naar Nederland met de kinderen... Ik spreek alleen maar Nederlands met de kinderen. Dus uh, ze gaan ook naar uh, een Nederland... of de, de, de oudere twee niet meer. Maar de jongste die gaat naar een, uh, een Nederlandse school elke week. Wat hij zelf niet zo heel erg leuk vindt. Maar ik vertel hem altijd van... Weet je, als jij ouder bent, dan zul je mij bedanken dat ik je heb gedwongen... om, uh, uh, ja, om gewoon goed Nederlands te leren spreken. Um... Maar waarom is dat zo belangrijk? Ik bedoel, Waarom moeten die kinderen die inmiddels uh, een Amerikaanse moeder hebben... en Amerikaans zijn, dan ook nog Nederlander zijn? Nou ja, omdat zij zich, ik wil graag dat zij zich ook in Nederland uh, thuis voelen. Uh, ze hebben een opa en een oma en tot kort geleden een, een overgrootmoeder in Nederland. Ze hebben in Nederland tantes en ooms en neefjes en nichtjes. Ja, ik wil graag dat zij daar ook uh, ja, dat zij een deel uitmaken van de Nederlandse familie. En dat kan natuurlijk alleen als ze uh, ook goed Nederlands spreken... als ze uh, die familie ook regelmatig zien. U kwam uh, hier in uh, 2002... Uh, hoe moeilijk was het om hier uw draai te vinden? Om, om gelijk in dat Amerika, in New York, uh, een weg te, te, te zoeken? Nou, gek genoeg was het voor mij eigenlijk makkelijker dan voor mijn vrouw. We hebben voordat we hier kwamen bijna zes jaar in Moskou uh, gewoond... En via mijn werk kon ik gewoon hier direct aan de slag. Dus, dus wij kwamen hier wonen. Wij hadden besloten dat we niet meer in de, in de grote stad uh, wilden wilde zitten. Uh, in Moskou woonden we echt in Moskou zelf. Uh, en dat was gewoon, ja, het is moeilijk om, uh, om kleine kinderen uh, te hebben in een, uh, nou, een grote, vieze, drukke stad. Dus wij zijn buiten New York gaan wonen in, uh, in een, een dorpje, dat heet Maplewood, een half uurtje hier, uh, hier vandaan. New Jersey is je dat? In New Jersey, of? ja. Uh, maar dat was natuurlijk een enorme overgang. van, nou ja, Het wonen in een stad van 10, 12 miljoen mensen. Naar een dorp van, uh, van 15.000 of zo. Maar ik had mijn werk. Dus ja, ik ging meteen aan de slag. En mijn, ja, mijn vrouw die kwam aan in Amerika. Ook al is ze Amerikaans. Uh, die kwam daar aan in Maplewood. Nou, het was november. Ja, We realiseerden ons heel snel. Dat in de winter wonen mensen hier in New York gewoon binnen. Je komt naar buiten. Je gaat je auto in. Je gaat ergens naartoe rijden. Uh, maar daardoor is het heel erg moeilijk om mensen te leren kennen. Dus die eerste paar maanden waren... Ja, was voor haar heel erg uh, geïsoleerd. Um, en toen op een gegeven moment uh, nou ja, de, het voorjaar begon en alle huizen open gingen. Uh, toen begon opeens ons, uh, ons sociale leven ook. Ja, en het was natuurlijk ook niet te vergeten net na 9-11. Ik bedoel, had dat nog invloed op, op de sfeer waarin u terecht kwam? Ja, de sfeer was... In, in Maplewood en andere dorpjes bij ons in de buurt. Uh, ja, er waren mensen die werkten in de World Trade Center. Uh, mensen die zijn overleden uh, bij, uh, bij de aanslag. Mensen die u kende ook? Nee, niet mensen die wij kenden. Maar natuurlijk waren wel mensen die, wij, nou ja, die bij ons in de buurt mm -hmm. wonen. Die, uh, die die mensen wel, uh, wel kenden. Nou ja, dat, dat was natuurlijk nog allemaal heel erg recent. Ik kan me nog herinneren, ik was op een gegeven moment uh, op mijn werk. Mijn, mijn kantoor is in de Empire State Building. Uh, natuurlijk ook een van de grote gebouwen. en Een doelwit zou het kunnen zijn. Een hè? potentieel, ja. potentieel doelwit. Uh, nou ja, op een gegeven moment uh, viel alle elektriciteit uit. Uh, nou, dan wordt iedereen wordt een beetje nerveus. En, uh, in het gebouw werd er dan omgeroepen van uh, rustig blijven. Er is niks aan de hand. Gewoon een stroomstoring. Nou, op een gegeven moment gaat natuurlijk iedereen toch maar naar beneden... met de trappen 35 verdiepingen af. Uh, wat overigens behoorlijk snel ging en heel erg gedisciplineerd. En was is, uh, u bang? Nou, niet zozeer bang, maar wel een soort, uh, ja, een beetje een ongemakkelijk gevoel. En het bleek uiteindelijk gewoon een stroomstoring uh, te zijn. Maar merk je dat vaker bij gebeurtenissen in New York? Ik bedoel, ik ben hier nu een week, ik, ik zie dat niet zo om me heen... dat dat er nog is, dat 9-11. Maar is dat iets wat toch wel een beetje in de lucht hangt? Nou, ik denk in de eerste jaar dat we hier waren, ja... De laatste paar jaar is dat volgens mij een heel stuk afgenomen. Ja, nou, nou, nou praat ik met u hier in New York, met Diederik Lohman. Hij werkt bij Human Rights Watch, een mensenrechtenorganisatie. U werkt daar als senior researcher, zoals dat heet. En u onderzoekt de rechten van de mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Dat gaat dan over landen, Kenia, Oekraïne, Rusland, we noemen dat zelf al. Want dit zijn mensen die eigenlijk letterlijk worden vergeten, hè? Ja, het zijn mensen die vaak, nou bijvoorbeeld kankerpatiënten... die op een gegeven moment uh, hebben die een chemokuur doorgemaakt. Uh, de kanker die komt terug. En dan zeggen de artsen, ja, daar is niks meer wat we voor je kunnen doen. Ga maar naar huis. En dan worden ze eigenlijk naar huis gestuurd om, om te sterven. Uh, en waar in een uh, nou land als Amerika of in, in Nederland uh, mensen dan toegang hebben tot uh, nou bijvoorbeeld pijnbestrijdingsmedicijnen uh, zoals morfine. Uh, in heel veel landen is dat niet het geval. Uh, en dat betekent dus dat mensen onder echt afschuwelijke omstandigheden uh, thuis overlijden. En uh, hun schreeuwen. Ja, hun uh, wordt gehoord door familieleden... Maar, maar niet door mensen binnen het gezondheidszorgsysteem uh, um, of, uh, of in de overheid. Ja, ja. Nou, nou bent u zeg maar kundig op het gebied van gezondheidszorg. Ik bedoel, daar is ook heel veel om te doen altijd in Amerika. We kennen nu Obamacare. Dat is toch een van de paradepaardjes van, uh, van Obama geweest de afgelopen vier jaar. Is dat een goede ontwikkeling geweest? Ziet u dat Amerika daardoor beter is geworden? Want er is ook een hoop kritiek op. Um, in het begin zijn de, zijn de democraten veel te langzaam geweest in het promoten van, van de wet. Die wet is aangenomen. De republikeinen zijn daar bovenop gesprongen met heel veel kritiek en hebben dus ook het woord Obamacare hebben ze geïntroduceerd als een negatieve term. He, dus in, in het, bij het publiek in Amerika wordt Obamacare als term eigenlijk gezien als een, uh, nou ja, als een soort scheldwoord. Ja. En de democraten zijn gewoon ja, zijn heel langzaam geweest in het reageren op die kritiek en die hebben eigenlijk de republikeinen heel sterk die wet laten definiëren. Wat nu blijkt is dat bepaalde aspecten van die wet zijn, zijn in werking getreden. Um, waaronder bijvoorbeeld nu ver verzekeraars, ziektekostenverzekeraars... mogen mensen die een afwijking hebben voordat ze dus verzekering kopen... mogen ze niet meer weigeren. Uh, wat vroeger dus wel... Uh, dat lijkt me wel winst. Welkom. Dat is heel erg populair. Daar is eigenlijk iedereen het mee eens. Hmm. Uh, maar er zijn dus een heel aantal aspecten van die wet die. Als je, als je aan mensen, als je een, een, uh, een opiniepeiling doet en je vraagt: van bent u het met, u het met dit eens, met dit eens? Dan zegt het gros van de mensen, zegt ja, dat zijn goede ontwikkelingen, dat moet gebeuren. Maar als je ze vraagt over Obamacare al in zijn geheel. Dan zijn er nog heel veel mensen negatief. Ja, wat, wat hoe zal dat aflopen? Ik bedoel, uh, uh, wat denkt u, gaat Obama toch redden, ondanks kritiek die er bijvoorbeeld op dat Obamacare is? Gaat, gaat hij winnen? Um, nou, als u me dat een paar weken geleden had gevraagd... dan had ik gezegd uh, ja, want in de peilingen stond hij echt ruim voor. Het debat van een paar weken geleden waarin Obama heel uh, zwak overkwam... heeft toch behoorlijk wat uh, verandering uh, daarin gebracht. Misschien zijn het ook wel andere omstandigheden. De Republikeinen zijn ook ontzettend veel geld aan het uitgeven... aan, uh, aan negatieve televisiecampagnes... Uh, maar daardoor is het op dit moment een, een veel closer ja, um, close finish zal ja, het dan, het, uh, dan het er een paar weken geleden af uh, uitzag. Ja, en wat um, gaat u zelf doen? Nou, ik, ik ga zelf uh, op Obama stemmen, uh, maar ik, ja, ik woon in New Jersey. Dus ik heb nu wel dat stemrecht, uh, maar New Jersey is een, is, een, is een veilige democratische staat. En dus ja, Obama zal dus met of zonder mijn stem, uh, zal Obama New Jersey wel, uh, wel winnen. Als ik in Florida of Ohio had gewoond, dan was. Mijn stem veel, veel belangrijker. Nou ligt heet het op tafel hier voor ons een baseball. Ja. Uh, we hadden mensen gevraagd: neem wat mee, wat Amerika of het leven hier in New York symboliseert. Waarom de baseball? Nou ja, ik heb in Amerika, toen ik, uh, uh, toen ik hier kwam wonen, uh, had ik net als de meeste Nederlanders, denk ik, uh, heel veel vooroordelen over, over dit land. Uh, over nou ja, hoe veel dingen in Nederland toch veel beter geregeld zijn. Uh, en ik ben erachter gekomen dat natuurlijk zijn er bepaalde dingen in Nederland veel beter geregeld als je het over ziektekostenverzekering hebt bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn heel veel andere dingen uh, die in Nederland helemaal niet zo goed zijn geregeld als, uh, als hier. Um, en dus ik heb, net als ik voor, voor baseball een waardering heb kunnen opbouwen, heb ik in de laatste tien jaar ook waardering kunnen opbouwen voor een heleboel aspecten van, uh, nou ja, van de Amerikaanse maatschappij, van het Amerikaanse, Amerikaanse leven. Eén aspect wat een enorme, ver, enorm verbazend voor mij was. Hier, als wij naar een Yankees game gaan uh, wedstrijd gaan en tussen nou ja, de Yankees en, en, en hun, grootste, hun grootste vijand, sportieve vijand. Dan in de metro zitten er in een en hetzelfde compartement... zitten, zitten Yankee-fans en Boston-fans of Philadelphia-fans... in het stadion, is dat allemaal gemengd. Natuurlijk wordt er wel een beetje gepest, een beetje... Uh, maar, maar geweld, uh, dat komt daar helemaal komt bij niemand op. Uh, en voor mij was dat heel... Ja, Amerika... De alle toegankelijkheid van, van, van wapens en dergelijke, de vreselijke uh, schietpartijen op scholen en dergelijke. Wij denken de, de hoge moordstatistieken uh, stat en dergelijke. Wij denken in Nederland heel erg aan een gewelddadige maatschappij. Maar als je, naar het, voetbal, als je het voetbal en het baseball vergelijkt, dan is Amerika een heel stuk uh, vredelievender dan, uh, dan Nederland. Goed, mag ik u heel erg danken voor uh, het komen naar deze studio in New York. Graag gedaan. Diederik Lohman, dankjewel. Tot zover twee dingen in New York. Nu retour Hilversum. Ja, en vanuit Hilversum gaan we eerst even door naar Utrecht. Want daar wordt de voetbalwedstrijd Utrecht-Groningen gespeeld. Ja. Ragnar Niemeyer, hoor jij mij? Ja, zeker. Goed zo. Ja, deze keer wel. Ja. Er was een hele harde brom in het stadion en vervolgens vloog onze verbinding eruit. Ik weet bijna niet of ik deze opmerking mag maken, maar ook in Utrecht staat een hele hoge toren. Goed, het is 0-0. 17 minuten gespeeld in de Galgenwaard. Een sterker Utrecht dat eigenlijk in dezelfde opstelling speelt als in de laatste weken. Gaat goed met de ploeg van Jan Wouters. Groningen draait toch een stukje minder. Heeft het systeem ook aangepast. 4-2, 3-1 voor de... Echte kenners onder jullie. En de stand 0-0, zoals gezegd. Utrecht met een bal van Van der Maal uit een hoekschop. Dicht bij de 1-0. Schot nog gezien van een meter of 16 van Bulthuis. af op de Groningse doelman. En aan de andere kant één schotkans voor De Leeuw maar die schoot hem ruim naast, terwijl dat een stuk beter had gekund... vanaf de plek waar hij stond, ook een meter of 16 recht voor het doel... van die goede Utrecht-keeper Robin Ruiter. Geen doelpunten, misschien nu het schot van Oorde Australië. Nee, dat stuit ergens in de verdediging van Groningen. Het blijft gelijk zonder doelpunten na 18 minuten in Utrecht. Dankjewel Ragnar naar Ragnar Niemeijer. Ja, we hoorden net het verhaal uit New York van een Nederlander in Amerika. Maar hoe is het om als Amerikaan in Nederland te wonen? Nou, iemand die dat precies weet is honkbalcoach van het Nederlands elftal... Brian. Farley. Uh, heel succesvol. Vorig jaar werd hij met zijn team wereldkampioen. Goedenavond. Hallo Margriet. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden net dat verhaal van Diederik Lohman uit New York, die het ook over baseball had. Ja. U veerde meteen op, <laughs> zag ja, ik. Um, en wat hij vertelt, was dat er zoveel minder geweld is bij die uh, baseballwedstrijden dan hier bijvoorbeeld bij het voetbal. Ja, dat klopt. Dat is uh, opmerkelijk natuurlijk. Je voelt jezelf uh, in Nederland zeker veel veiliger op straat dan in Amerika. Mm -hmm. Is dat maar... zo? Ja, sowieso? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel vooral in, in, in de steden uh, waar je, waar je s'avonds kan lopen. En ja, hij zei het ook: er zijn uh, heel veel uh, statistieken natuurlijk over moorden. En uh, uh, ja, wapens zijn veel makkelijker om buiten te komen in Amerika ja, dan, dan in Nederland. En, uh, maar waarom dan minder geweld in de stadion? Ja, en dat is, dat is merkwaardig. Dat je, dat je naar een stadion gaat gaan uh, voor een wedstrijd. En ik ben toevallig uh, kom ik uit Boston. Dus ik heb wel. Uh, ik versta wel wat hij bedoelt over Red Sox en Yankees en ja, dat soort dingen. He? Die. Ja, het is een, een hoog en een, een, echt een fantastische uh, rivaal. Uh, te, uh, die, die we spelen tegen elkaar 18 keer per jaar. Er is dus gewoon echt een, een geschiedenis achter. En uh, daar heb je fa fans van beide teams en die zitten naast elkaar. Ja. Natuurlijk geef je gewoon echt uh, heen en weer wat. commentaar. Uh, ja, wat wat, we maar hoe wat kan dat dan? Daar? Ja, ik, ik weet het niet. Ik bedoel, het is, is een um, uh, ze laten gewoon de team zelf beslissen hoe het, uh, hoe het uitkomt. En uh, ze nemen dat niet uh, persoonlijk mee, weet je. Het is gewoon echt een... Uh, je, je, je gaat voor je, voor je team, uh, wat zeggen de cheer, en uh, achtersteunen. En, en, en je neemt dat niet met je vuisten mee op straat mee. Nee, het mee. is het gewoon is, fun. Ja, het is fun. En, en daar kan je wel je hele familie meenemen. De sfeer is fierce, fantastisch. En... Um, ik zou het moeilijk vinden om, om daar precies te, te beantwoorden waarom dat is. Maar het is altijd zo geweest. Ja, is het een andere uh, attitude om maar zijn Engels ja, woorden te gebruiken? Ja, het is zeker een attitude en iedereen heeft zijn jas aan... en iedereen is trots op hun team, uh, maar... Daar laten mensen de, de ruimte geven om, om dat te hebben. En, en je neemt dat niet weg van iemand. En je gaat dan zeker niet, uh, niet vechten omdat hij een andere shirt of nee. andere jas aan heeft. Mist u dat? Als u dan zo zegt. ja, ik ken dat. Ik kom uit Boston, ik ken die clubs. Ja, hè? Ja, ik mis het zeker. En als ik daar in Amerika ben... probeer ik altijd naar een wedstrijd of twee te gaan. En uh, ja, dat sfeer, dat entertainment, dat hele uh, achter je team... Uh, uh, gaan, gaan uh, juichen. Dat is, uh, is een spirit die, uh, die in Amerika echt bijzonder is. Anders dan hier in Nederland? Um, nou ja, natuurlijk. In voetbal uh, heb je een andere... Natuurlijk voetbal is, is koning in, in Nederland. En daar zie je wel de fans. En uh, daar genieten ze heel veel van, van hun team. Um, in Amerika is het iets anders. Vooral in de grote steden zoals Boston en New York. Waar je eigenlijk vier of vijf teams heb. Je hebt een uh, voor elke sport. En het gaat de hele jaar door. Mm -hmm. Dus je hebt de Red Sox in de zomer. je hebt uh, in, in, de, in de herfst heb je de, de, de New England Patriots voor voetbal. Amerikaans voetbal. Dan heb je in de winter heb je ijshockey met de Bruins. En basketbal met de Celtics. Dus dat gaat gewoon elk jaar. De seizoenen die draaien gewoon mee. En uh, ja, de, de, de sport stopt nooit. En wat is die sportcultuur dan binnen de sporters zelf? Is die ook anders dan hier in Nederland? Nou, ik denk uh, dat wordt kleiner met het, uh, met het internet en het feit dat je nu uh, heel veel Amerikaanse sport op tv kan zien en het en, en vroeger niet. En mm -hmm. uh, je hebt gewoon veel meer uh, een cultuur van, Nederlands cultuur was gewoon echt uh, uh, binnen een bepaald gebied kon je, kon je wedstrijden kijken en, uh, en, en, en dingen meemaken van het buitenland. Maar niet zoals nu. Nee. Dus je hebt veel meer... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, verbinding? Verbinding tussen, tussen landen. Dat, dat je niet had uh, een jaar of vijftien geleden of zo. Nou, maar ik bedoel eigenlijk ook dus de sporters zelf. Of ze anders in hun sport staan in ja, Amerika. Ja, nou wou ik zeggen over een lange, lange antwoord. Maar het is <laughs> Sorry. wel, wel Sorry, opbouwend. Hoor. Maar het uh, is, is, um, is zeker anders uh, qua cultuur. Uh, in Amerika is sport verbonden veel meer aan scholen. Dus je begint sport uh, veel jonger. Je wordt ook... Um, um, Aangemoedigd om, uh, om meerdere sporten te spelen. Niet alleen één sport, maar drie. Uh, de meeste kinderen spelen drie sporten. Net zoals ik zei, dat gaat het hele jaar rond. Mm -hmm. En, um, en ja, je leert gewoon een soort team spirit te hebben school spirit die je hebt. Zelfs als je niet de sport speelt, maar je hoort bij het school en je gaat naar een andere school spelen. Ja, het is een soort team, een soort spirit, een soort uh, chemistry, hè, een team unity. Ja, ik spreek Nederlands nu, maar, ja, nee, maar we het is een combinatietaal. Maar ja. goed, het, het is wel uh, van, vanaf het begin en het geeft je een, een gevoel van, van ondersteuning en, en dat je hoort bij iets groter dan jezelf. Ja, was u ook zo'n yogi? Ja, ja, zeker. Er zijn drie sportjongen en uh, American football, uh, basketball en, en baseball. Ja. ja. En dan hebben we hier voetbal. Ja, voetbal is koning, absoluut. Ja. En is dat is... jammer voor u Zo. dat hier, want hè, bedoel, we hadden net Ragnar naar die wedstrijd. Daar wordt verslag van gedaan op Radio 1. Ja. Um, vindt u het jammer dat baseball die, die status niet heeft? Ja, zeker. Dat is mijn uh, lievelingssport natuurlijk. Dat is mijn passie. Ik zou het uh, heel graag uh, groter willen zien in Nederland... En, um, maar het is wat uh, het is. Uh, is, is. Als, een, als een jongen geboren is in Amerika... krijgt hij een honk, honkbalhandschoen. En hier krijgt hij een voetbal. Ja, en zo begint het verschil. Ja. En um, um, ja, ik denk niet dat dat uh, over de korte termijn... of misschien de middentermijn gaat veranderen. Het is, uh, is in de cultuur. En zo uh, so, so is het. Het is door heel Europa. Ja. En voetbal is niet voor niet de grootste sport ter wereld. Het is gewoon een heel populaire sport. Maar goed, ondertussen heeft u dat baseball... in elk geval dat honkbal hier in Nederland wel om het maar even zo te zeggen. Want u heeft die, die mannen van ons, die Nederlandse mannen... wereldkampioen gemaakt, hè? Ja. Yeah, en u thing. werd um, daarom ook verkozen tot coach van het jaar. Zullen we heel even luisteren hoe dat klonk in de tijd? En de winnaar, dames en heren, is... Brian Farley. En hoe was dat om verkozen te worden tot coach van het jaar in Nederland? Ja, een fantastisch moment. En, uh, ik, ik, uh, ik ben nu 51 jaar oud. Ik woon nu 26 jaar in Nederland, dus meer dan de half van mijn leven. Het is mijn uh, geadopteerde land. Mm -hmm. Dus ik ben uh, ook uh, Nederlandse. Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, uh, <laughs> ik heb uw woord niet. Uh, van, uh, ik, ben, ik ben gewoon een, een, een Nederlandse citizen. Hè? Ja, gewoon u heeft een, een paspoort gekregen? Ja, een okay. burger. Een Nederlandse Sjoen, burger? Een, burger. Ja. een Nederlandse burger. Ja. En, uh, maar ja, wordt er dan op, op is dat fijn trouwens om Nederlands burger te zijn? Ja, voor mij wel. En, ja? uh, kijk, als je, als, je, als, je, als je bij een land uh, niet, je, niet je land van oorsprong is en je gaat daar wonen, en ineens heb je wel de erkenning van, van die land waar je eigenlijk hebt gekozen om daar te wonen mm -hmm. met je familie en, en carrière opbouwen over tijd. En dan heb je de, heb je de mogelijkheid om iets terug te geven aan je land. Zo voelt het? Ja, dat voor mij in ieder geval wel. Nou, en toen we allemaal geridderd in de Orde van Oranje... Ja. Nassau, was ik echt uh, emotioneel op dat moment. Want je denkt van, nou... Uh, dit is een echte erkenning van, uh, van de land... die je hebt geadopteerd. Dat je iets toegevoegd hebt. En bent u vervolgens ook een soort BN'er geworden daarmee? <laughs> Nou, ik was een onbekend uh, buitenlander, dus een OB'er. Ja, dus, uh, <laughs> um, ja je, je, tuurlijk is het uh, wel uh, iets veranderd. Uh, veel meer uh, aanvragen. Dit zal waarschijnlijk ook niet uh, gebeuren uh, als, het, als het niet over de WK was. Uh, maar uh, het is wel veranderd, maar je, niet, je moet niet jezelf veranderen. En uh, ik denk niet dat dat uh, heeft mij uh, heel veel veranderd Nee, maar dat is natuurlijk in Nederland. Wij zijn natuurlijk een klein land. Dus iemand hè, is dan ook meteen bekend. ja. Yeah. Ja, yeah, dat is, is anders dan in Amerika natuurlijk. Want in Amerika is het zo'n grote land. Maar hier was het fantastisch. De huldiging in, uh, voor ons in Harlem, Waar zoveel mensen uitkwamen. Om ja, Haarlem, ons, Haarlem dan uh, gewoon toch, bedoelt u? Haarlem, Haarlem, Nederland, sorry, Haarlem in Nederland. Haarlem ja, ja, in Nederland. Ja, niet Haarlem in New York. Ja. Maar Haarlem in Nederland. En uh, er waren zoveel mensen die bij ons uh, uh, naar buiten gekomen om, om ons te huldigen op die avond. Maar, maar ook, ook van, van alle uh, gebieden van Nederland kwijken we gewoon. Uh, felicitaties en uitnodigingen. Uh, we waren uitgenodigd naar PSW en Eindhoven, uitgenodigd bij Ajax. Fantastische ervaringen ja, om alle fans te, gewoon te, ja, te mogen begroeten. En, en, en de welkomst van die mensen was, was ongelooflijk voor het team. We hadden u ook uitgenodigd natuurlijk omdat die Amerikaanse verkiezingen eraan staan ja. te komen. U bent natuurlijk ook nog Amerikaan. Ja. He, heeft u al gestemd? Nog niet, maar ik ga wel stemmen. Ja. Wie? Obama. Obama. Is uh, Obama geïnteresseerd in politiek ook? Of uh, in politiek, moet je mij horen? In, in sport? Ja, um, yeah, yeah, genoeg. Hij is wel, basketbal, groot. Grote basketbalfan. Uh, ook honkbal. En uh, het is een onderdeel van de baan. Als president moet je wel uh, met sport uh, betrokken zijn. En, uh, zo belangrijk is sport ook in Amerika. Sport voor de cultuur is zo belangrijk. dat Als president moet je bij, uh, bij de sport blijven, blijven kijken. Ja, klopt. Zou het in Nederland meer op de politieke agenda moeten komen? Sport? Mm -hmm. Wat mij betreft wel, maar ik ben niet zo objectief. Maar zeker, zeker meer, zou het Meer die cultuur waar u het over heeft, meer dat op scholen ook en zo? Ik zou het zeker op scholen uh, willen zien. Want die vaardigheden die je leert op dat moment, weer uh, sport, uh, zelfvertrouwen, respect voor elkaar, teamwerk. Um, die, die zijn ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van de mens, vind ik. Misschien heeft de nieuwe minister van, uh, van sport de staatssecretaris van Sport, geluisterd. Wie Ik weet hoop het wel. Heel hartelijk dank in geval voor uw komst. Brian Farley, uh, succesvol honkbalcoach. En dit was alweer de laatste aflevering in onze Amerika-reeks... in aanloop dus naar de verkiezingen daar op 6 november. Um, dit was om de uitzending. Tweedingen.nl, meer informatie en een gastenboek. Ik ga snel over naar uh, Willemijn Veenhoven. BNN Today Die zet een punt achter de week, niet waar? Zeker met 1, 2, 3, 4, 5 mannen. Nee. En, en jij als enige vrouw, ah. gelukkig. <laughs> ja, ik heb het weer goed uitgezocht vanavond. <laughs> uh, Erik Corton is er niet. Wimfried Baaiens is er wel. Daar ben ik ongelooflijk blij mee. En die gaat uh, de plaatjes doen. En die hoor je natuurlijk ook. En uh, alvast een andere naam verklap ik: Alberto Stegeman. Daar ben ik ook altijd zeer content mee. Nou, we hebben het over uh, natuurlijk over de verkiezingen. Natuurlijk over het laatste debat. Natuurlijk nog over Lance Armstrong. En nog veel meer. Luister vooral voor scherpe meningen naar het nieuws van half negen Hier is net wel. Radio 1, het NOS Journaal.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 Het tijdelijke staakt het vuren in Syrië is vandaag op de eerste dag van vier dagen al geschonden, vermoedelijk door beide partijen. Tegen het middaguur vielen zo'n twintig doden bij gevechten bij een militaire bases. en in Damaskus ontplofte een autobom met vijf doden en 32 gewonden als gevolg.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 Verdacht ik dat het nog september was. Maar nee hoor, het is al lang oktober. Iedere vrijdag sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doen we met bijzondere gasten, goede onderwerpen en hele fijne muziek. Nou, ook deze week was er natuurlijk weer volop nieuws rondom Lance Gates. De wielrenner die raakte al zijn toertitels kwijt. En Barack Obama en Mitt Romney die gingen nog één keer de strijd met elkaar in het allerlaatste verkiezingsdebat. Over anderhalve week kiest Amerika. En de vraag is, wat kunnen de twee presidentskandidaten nu nog doen om hun kiezers te overtuigen? Daar hebben we het zo meteen over. En onze Joris Kreugel, die geeft aan twee studenten zijn laatste rondje in Roermond weg. En uh, in deze plaats stapt er natuurlijk eerder van de week wethouder Jos van Rij op. Dat hoor je zo meteen. En dan Erik Karton die is nog steeds op reis. En toen dacht Winfried Baijend, nou... Ja, ik, ik wil wel. Ik grijp die kans. En sowieso, kijk, Erik is een beetje van de tatoeages en de gitaren. En ik kom natuurlijk van Radio 6, Soul Jazz. Dus ik heb ook alle plaatjes uitgezocht vandaag. Een beetje in die hoek. Maar je gaat het toch leuk vinden. Oh, ik ga het toch leuk vinden. Ja, nou, ik ja. zie je alweer kijken. Nee, god, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Je ziet er ook nog eens even heel uh, mooi strak uit. Ook speciaal voor mooi jou. Mooi strak uit. Allemaal ja. te zien op de webcam radio1.nl. En dan zie je ook. Luc, en die heeft weer wat mooie <laughs> momenten. Dat is een hele leuke terug. Ja, ja, ja, dat zie <laughs> he? je ja, nee, helemaal helemaal nice. niet. <laughs> We hoorden helemaal niet aankomen. <laughs> <Ja>. <laughs> hey, wisten jullie dat uh, Edka Davis terug is op het voetbalveld? Ja. <laughs> ja bij Barnet FC. Proeg in Engeland, toch? Zo Barnet. Derde ja, divisie. Eerste wedstrijd, die won niet meteen. Maar het is natuurlijk niet zo dat Edka nu ineens in de wolk is. We have als stay as a team. You see that the you guys can play football. There's real hope here, isn't there? After a performance yeah. like that. Yeah, but you know, uh, we have a Dutch saying, you know, you know one one bird just doesn't make uh, a good summer, you know. Yes, so... <laughs> yes, and that's <laughs> natuurlijk het roetlakkouw, like hè? <laughs> <laughs> echt? Ja, yeah, dat was He is echt een cadeautje. Hij is toch speler en coach en tegelijkertijd. Yeah. Toch? Ja, ja, knap. Nu <laughs> <laughs> de humor nog en het Engels. <laughs> Uh, elk jaar, ik woon op een pleintje in Amsterdam... en daar is elk jaar het Edgar Davids toernooi, want hij komt daar vandaan. En dan heeft hij al een paar keer zo'n dikke, vette BMW net voor mijn deur neergezet. Dan moet ik altijd even vragen, meneer Davids, wil je misschien in uw auto? <lacht> en dan is hij wel helks ook zo heel gezellig en joviaal. Volgens mij is hij een hele aardige man. Volgens mij is hij een hele aardige man. Ja. Ja. Nou, ik denk, nou, jullie zijn allemaal bang, ja. ik hoor het wel, jongen. Zo meteen hoor je wie mijn gasten zijn, maar eerst natuurlijk de sport. Je Jeroen ja, Lance gaat door. De internationale wielerunie, namelijk UCI, heeft in Genève drie belangrijke maatregelen genomen... naar aanleiding van die dopingzaak. Het volgende is besloten. De zeven edities van de Tour de France die Lens Armstrong won, krijgen geen nieuwe winnaar. Wist wel een beetje. Alle renners die bij de zaak Armstrong zijn betrokken, moeten hun prijzengeld terugbetalen. En drie, er komt een speciale commissie die ervoor moet zorgen dat iedereen met een dopingverleden... niet kan terugkeren in het wielrennen, in welke functie dan ook. Dat is wel de belangrijkste maatregel, lijkt mij. Dan het voetbal in de Eredivisie. 1 wedstrijd vanavond FC Utrecht ontvangt in de Gehoogwaard FC Groningen. niet Niemeijer bekijkt die wedstrijd Ragnar, nog, nog steeds 0-0. Nog steeds 0-0 aanval Groningen. 11 minuten nog tot aan de pauze. Kirm aan de bal zet voor. En daar zou hij wel eens kunnen komen van Schet. Maar wat gezichtsbedrog. Want de bal gaat over de uitspellen van Feyenoord en RKC heen. En zo is het gevaar voor het doel van Utrecht verdedigd door Robin Ruiter even weg. 24 minuten na 24 minuten een grote kans gezien. De grootste van het duel voor De Leeuw werd er vrijgezet. Vlak voor het doel liep weg uit het centrum bij de verdedigers van Utrecht. En die De Leeuw maakte er tot nu toe vier in deze competitie. Helemaal vrij voor Robin Ruiter, de Utrechtse keeper. Maar hij tikte de bal van heel dichtbij langs de voor Groningen. Verkeerde kant van de paal. Anders was het 0-1 geweest. De bal is veel op het middenveld. Met name in de voeten van de Utrecht-spelers. Maar de aanvallen van Utrecht stokken eigenlijk een beetje bij het 16 meter gebied, Terwijl Burnett terug in het elftal bij Groningen wil gaan schieten van 20 meter. Bal gesmoord. En nu Bulthuis die de bal het strafschopgebied van Utrecht uitwerkt. Sarota, een van die goede Australiërs de laatste weken, pakt op. In deze wedstrijd tussen de nummer 6 van de Eredivisie, dat is FC Utrecht. En de nummer 10, dat is FC Groningen. Bal bij Utrecht in de defensie. Een hele grote wedstrijd vind ik het nog niet. Het is zo'n avond dat het voor het eerst echt koud is. En je denkt waarom ben ik toch mijn handschoenen en mijn sjaal vergeten. En als ik kijk naar de tribunes dan heb ik het gevoel dat het wel weer wat drukker aan het worden is bij FC Utrecht. Ongetwijfeld onder invloed van de goede prestaties van de ploeg van Jan Wouters de laatste. En dat was toch De laatste weken. uren? Nee, de weken? laatste weken hebben ze goede prestaties. We gaan de lijn herstellen en zo meteen hoor je u ongetwijfeld meer. Uh, nog een voetbalbericht. Ajax kan zondag tegen Feyenoord toch over Ejong Eno beschikken. De Cameroener is in beroep gegaan tegen de drie bedste schorsing die de KNVB heeft opgelegd. Eno kreeg rood tijdens het duel van Jong Ajax tegen Jong Nak. En door het beroep is zijn schorsing opgeschort. Waardoor hij dus mee kan doen in de klassieker tegen Feyenoord in Rotterdam zondag. En tot slot Arjen Robben. Hij heeft de groepshertraining hervat bij Bayern München. Internationaal stond vier weken aan de kant met een beenblessure. Het is nog niet zeker of Robben zondag ook al kan spelen tegen Bayern Leverkusen. Hoeveel, hoeveel weken zou Arjen Robben geblesseerd zijn geweest? Dat is, is wel eens uitgerekend. Goh, maar, dat is niet normaal. Maar ik denk dat hij de helft van zijn carrière wel de, in de oh. loppermand zit. Lekker de... man op de bank. <laughs> nou, zo, het zijt dat uh, een beetje. volgens mij. Rolwe vers met een beetje met mij, maar goed. Um, goed. We gaan het uitrekenen, hè? Ja, ik ja, ben benieuwd. Oké. Okay. <laughs> Weer Frits. Ja. De eerste gast. Ja, de eerste gast. Uh, <hums> nou, wanneer deze man voor je neus staat, dan uh, kunnen er twee dingen in je leven aan de hand zijn. Of je bent in een helse vakantie beland, of je doet dingen die niet mogen. Presentator van Red My Vakantie en Undercover in Nederland. En vaste gast hier op de vrijdagavond natuurlijk in bnn Alberto d Alberto Stegeman. goed. Hey, goedenavond. Het klinkt ook niet positief als je het zo stelt. <hums> nou Met draaiende camera was de toevoeging. <hums> ja, toch? Nee. dat begrijp ik. Goed dat je er weer bent. leuk ja, uh, om weer te zijn. Red mijn Vakantie is wel een beetje afgelopen, toch? Ja. Ja, ah, dat, dat is echt All afgelopen hard. nu. We ja. gaan nu weer met, uh, ik zit nu volop met uh, undercover in Nederland, het seizoen Ja. Dus, dus uh, die vakanties zijn even klaar. <laughs> nee, ik snap het. Ja. Nee, ik zat te denken, heb, heb ik, maar ben je al op tv Ja, ja, ja ik heb ja. al uh, drie uitzendingen gehad. Uh, aanstaande zondag, uh, uitzending 4. Uh, ja, leuk te kijken. Ja. <laughs> ja, ja. En Jij kijkt ook naar mij. Dus dan ga ik ook naar jou kijken. Ik heb jou gezien bij uh, de Wereld Door. Dat bedoel je toch? Ja, dat bedoel ik. Ja. Daar wilde ja. ik ja. het nog even over hebben. Nee, ja, nee ga ik. ik ga zondag weer kijken. vond je het goed deed. Ja, daar heb ik, jongens lieve luisteraars hier heb ik niet omgevraagd. Nee, dat is nou. Dit, dit, nou wordt ik het vond het ik er hier wel een klein beetje omvroeg. Ja, om vroeg, ja nee, dat was, niet zo, dat was niet zo. Ik heb niet gezien. <laughs> nou, dat was heel goed. Ja, ja was goed. Ze, ja, ze, ze deed het echt heel ja. aardig. Ze zat er rustig. Wanneer? Ja. En knap ook. Ja, ja. Ze doet het lekker op tv, hoor. Ja. Ja. Goed. Tweede gast. Ja. Ja, goed, hij schreef het boek Einddoel Witte Huis. Hoe de Amerikanen hun president kiezen. Woont een tijdje in Amerika en heeft er dus hartstikke veel verstand van. En heeft helemaal niks met de Obamania die hier in Nederland heerst. Amerika K-deskundige Koen Petersen. Koen, goedenavond. goedenavond. Goed dat je er bent. Eerste keer. Ja, wat Obamania, daar moet je niks van hebben, hè? Dat, dat ge... Geil van ons op Obama, dat hoeft niet. Nee, dat is complete een flauwekul. Het gekke is, met de Amerikaanse verkiezingen gedraagt iedereen zich als supporter van de ene van de ander. Terwijl bij, bij Duitse of Engels of Franse verkiezingen dat niet het geval is. Uh, ik vind het onzin. Journalisten moeten berichten of het nou Obama betreft, die moet het anders. En uh, niet overdrijven. Nee, maar ik heb het idee dat het nu wel iets anders is dan vier jaar geleden. Er is ook veel uh, minder goed nieuws over Obama te Precies. vertellen. Hij is een hele matige president geweest en er valt niet meer van, uh, van te maken. Je bent wel heel hard, hè? Nee, eerlijk. Heerlijk. Heb je ook een lichte voorkeur voor de een of de ander? Of ga je dat, heb je die wel, maar die ga je zeker niet onthullen? Nou, Ik heb voorkeur voor Kerry Johnson. Dat is de kandidaat van de Libertarian Party. Compleet kansloos, maar daar sta ik volgens de Amerikaanse kieswijze wel het dichtst bij. Ja, oké, okay, goed. Jij bent hier en we gaan het er uitgebreid over hebben. Hoe nu de kansen zijn. En vooral ook, want dat is een leuk verhaal. Als je nu in een swingstate woont, in bijvoorbeeld in Virginia of in Ohio... wat kan je dan allemaal verwachten? Want je wordt natuurlijk helemaal gek gebeld en aan de deur en per telefoon. Daar gaan we het zo meteen over hebben. BNN Today zet een punt achter de week. Maar eerst, de muziek. Ja, de muziek. Ja, want eh, ik was hier een keer eerder, toen eh, Erik Carton er niet was... mocht ik in zijn eh, toch niet eh, te onderschatte voetsporen treden. En toen mocht ik ook plaatjes draaien. Toen heb ik Cody Chestnut gedraaid. Weet je dat nog, ja. Willemijn? Ja, oké. Ja. Oké, okay. okay. nou, dat was toen de single Poppen vanuit. Toen stond staan. ik al licht huppelend uh, in de gang hier te wachten om die te mogen draaien. Die draai ik nou de hele week, want zijn plaat is uit. En deze man is een legende. Uh, schurkt tegen de hip-hop aan. The Seed. Dat kennen we allemaal van The Roots. Dat is een enorme hit geweest. Dat heeft uh, geschiedenis geschreven voor de hip-hop. En alles daaromheen een beetje. En die man die, die, die heeft veel gedaan om geen succes te hebben... Hij kwam ook groots in de problemen, is aan de krek gegaan. Daar schrijft hij allemaal over, zingt hij ook allemaal over... op zijn nieuwe album Landing in a Hundred. On a hundred, moet ik zeggen. Hij komt naar Paradiso, 5 november. Is nog niet eens uitverkocht, is echt bizar. Want dit is een legende en die man heeft een fantastische plaat gemaakt... wat mij betreft nu al een album van het jaar... En er moet ik nu wat gaan draaien wat ook een beetje <laughs> die verwachting yes. gaat, gaat invullen. Maar het is een albumplaat. Dat zeg ik even bij. Dit is een fantastische zing hoor, overigens, wat we nu gaan horen. Maar ga die plaat even helemaal luisteren. Landing on 100, Cody Chestnut. Je schrijft het raar met dubbel T aan het eind. Maakt niet uit verder. Do not wanna go the other way, zo heet die. the way go the other way. Cody Chestnut en uh, Willemijn, alvast voor straks. Hmm. Ik heb een Prins gerelateerd nieuwsje en plaatje voor je. Ah, je bent fan hè? Ja. ja, ja, ja. Okay, dat straks. Goed zo. Eerst naar Ragnar Niemeijer. Die kijkt naar FC Utrecht. FC Groningen. Half minuutje nog in de eerste helft van de wedstrijd. Nog altijd geen doelpunten. We zijn er een aantal keren dichtbij geweest. Met name Utrecht in de afgelopen minuten gevaarlijk met twee schoten. Australiërs die schieten Sarota eerst vanaf de rechterkant een halve meter over. En even later Oor staat wat links voor het doel van Groningen. Keeper Da Silva ook buiten het strafschopgebied. En ja, dat scheelt ook eigenlijk niks. Maar het grootste dreigende moment eventjes daarvoor. Terwijl Utrecht de bal heeft op de eigen helft en zoekt naar openingen. Het moment waarbij Van de Hoorn een van de centrumverdedigers van Utrecht balverlies leidt in de as van het veld. De Leeuw is ontsnapt en gaat het strafschopgebied aan de linkerkant binnen bij FC Utrecht. Dan wordt hij aangetikt door Wuitens. En dan mag Utrecht niet klagen, heel duidelijk niet klagen dat daar geen strafschop wordt gegeven aan De Leeuw. Wuitens tikt wel degelijk het standbeen aan van De Leeuw van Groningen. Maar zegt er Erik Braamhaar geeft geen penalty waar dat denk ik gewoon had gemoeten. En zo staat het dus nog 0-0. Zitten we inmiddels in de extra tijd van deze wedstrijd. En hebben we dus weer wat kansen gezien voor de doelen. Het was een klein beetje ingezakt allemaal. Buitenspel nu voor Moulenga. Vandaar het rumoer op de tribunes in de gewaard. 0-0 is de stand. En het zal allemaal nog een seconde of 30 duren in koud Utrecht. Het weer zonder. We beginnen met Lance Armstrong. Maandag liet de UCI weten uh, wat ze vonden van de hele Armstrong, hield we van een shotje EPO-zaak. En daar kwam Pat McQuaid aangelopen. Achtertas in de hand, klaar om de wereld te vertellen wat de UCI eigenlijk van Lance Armstrong vindt. De UCI will ban Lance Armstrong from cycling. En de UCI would strip him of his seven. De ja, dus zit Armstrong goed in de zitten. Hij raakte deze week al zijn Tourzegers kwijt. En trouwens ook nog de bocht op de Alpe d'Huez. En misschien ook nog wel erger zijn twee zegers in de Ronde van Stiphout. En misschien wel het bizarst, zijn ex raakt hij ook nog eens een keertje kwijt. Op de site van de platenmaatschappij van Sheryl Crow stond eerst dat zij een relatie had met Armstrong. En inmiddels is dat afgeschaald naar een korte vriendschap. De kwijt zegt <laughs> geschokt te zijn door de bevindingen in het rapport. Ik was meestal the door de the die in het rapport kwamen. 20, 21, 22 years of age, people like David Zabrisky. Ik ben vooral geschokt door het verhaal van David Zabriskie. Hoe hij het dopingprogramma werd ingetrokken. Hoe hij huilend naar huis belde. Verschrikkelijk. Oh, hoe hij met... Wacht even Hoe, hoe hij met tranen biggelend over zijn wangen... jammerend de bergen opreed. De epo grutsend door zijn lichaam. De bloeddoping gierend door de aderen. Hoe hij in angst zat en... Jarenlang geterroriseerd door Lance te verschrikkelijken, hoe hij bakken met geld won, maar daar eh, gewoon niet heel erg blij mee kon zijn. En de wanhoop, de paniek, de pijn, toen hij al zijn etappes won. felt to in the Tour de France. It was really great feeling for me. Ja, je hoort het hè. Die gele trui van zijn Briggs, dat zit hem gewoon niet lekker. Het is echt. Afschuwelijk. De bottomline van de boodschap van de UCI was... Lance Armstrong is a bastard. We are not to blame. Ja, maar goed. De Tour wacht op niemand. En dus werd er deze week ook alweer een nieuw tourschema bekendgemaakt. De ronde begint op 29 juni en zal de eerste drie etappes op Corsica verblijven. In totaal zijn er zes bergritten opgenomen met vier keer een aankomst bergop. op. 21 juli eindigt de tour zoals gebruikelijk in Parijs. Maar de finish is dan niet overdag, maar s'avonds tegen tien uur. Ja, en op die manier worden de renners ook op dat gebied echte nachtapothekers. <lacht> Kijken jullie nog de tour dit jaar, heren? Alberto? Um, ja, en ik begreep dat er uh, meer mensen dan ooit hebben gekeken. Uh, dat ja, er ook meer toeschouwers jaar. zijn dan ooit. Dus ja, in tegenstelling tot al die berichten, de tour wordt maar steeds populairder. Maar ga jij, ga jij volgend jaar gewoon nog kijken? Jij bent, jij bent wieler fan, hè? Ja, ik ga wel kijken. En, uh, want ik, ik ben fan en ik blijf fan. En uh, het is niet zo dat ik de afgelopen jaren dacht dat er niemand met EPO rondreed. En ik moet ook zeggen ja, dat... Ja, jij wist het. Nou, nee, maar... Ik uh, bedoel, we wisten het allemaal denk ik wel een beetje. en oh. Dit is het, een soort van bewijs wat er nu geleverd is. Maar stiekem hebben we dit denk ik allemaal wel geweten. Er, komen, er kwamen te veel renners steeds met, uh, met doping en aanraking. En het was al duidelijk dat er in het peloton te veel gebruikt werd. Nou, peters hou je een beetje van wilrennen? Ja, ik vind het schitterend om uh, te zien. Vooral de bergetappers, uh, de mannen op de fiets... die uiteindelijk uh, geholpen de ploeggenoten toch zelfstandig echt omhoog uh, fietsen. Maar de wonderen leken de wereld toch niet uit. Want Conte lag de ene dag in de lappenmand... en de andere dag ging hij als een haas omhoog. En dan denk je, ja... Heeft die spinazie gegeten of iets anders? Dat blijft hmm. toch een merkwaardig fenomeen. Daar moet iets achter zitten. En, uh, maar is, het voor, jou, is het voor jou nu klaar? Of ga, jij gewoon, ga jij gewoon je gewoon blijfje gewoon kijken? Ja, ik blijf gewoon kijken. Het blijft uh, spannend. Wat mij vooral verbaasd is dat nu die sporters worden aangepakt. Maar die hele organisatie erachter, dat gaat natuurlijk verder dan de sporters alleen. Dat ik heb is er er geen verstand van. mij. ik kan me niet voorstellen ja. dat alleen die renners en een paar artsen bezig zijn geweest. En uh, dat je daar niks van hoort. En dat die mensen in, uh, laat ik zeggen, anonimiteit... Uh, al dan niet worden uh, aangesproken erop, dat verbaast me. Uh, ik bedoel, als dan de registers opengaan en alles. En dan uh, ook uh, met wortel en tak uh, die hele... Ja. Maar het, het zou toch mooi zijn geweest als de Tour, uh, toen ze dat hoorden, direct ook dat, dat hele schema gingen aanpassen. Gewoon luid, duidelijk laten zien, we gaan minder kilometers maken, we gaan minder heftige etappes maken. We gaan die finish niet, zoals de Alpe twee keer nemen. Dat zou wel echt iets, uh, iets, een verschil kunnen maken. Want ik bedoel, dat herstel, dat moet ergens vandaan komen. Dat nou, komt niet van, uh, van een banaan. Ja, ik, ik geloof dat niet zo. Ik denk dat het er niet in de afstand zit um, uh, of in de bergen die ze moeten beklimmen. Want dat kan ook langzamer. Het gaat erom dat je van die ander wilt winnen. En wil jij de Tour winnen, dan zul je meer moeten doen dan je tegenstander. Dus dat heeft wel Maakt een beetje te maken zwaar met de het zwaarte, het proces, maar daar zit ja. het grote probleem niet. Ik denk dat het gewoon echt een, een cultuur is in dat peloton dat je, dat je beter wilt zijn dan de ander. En dat als je dat wilt zijn, dat je nog meer moet gebruiken. Ja. En, en hoe ver je... is het waar dat die jongere renners nu roepen... ja, wij worden nu gestraft voor iets wat onze vorige generatie heeft gedaan. Of zijn zij ook niet schoon, denk je? Ik weet het niet. Wat denk jij? Ja, kijk, ja, nou het ja, is vaker dan Nou ik, ja, laat ik, ik zo zeggen, uh, zij zeggen het nu heel hard. Uh, maar dat hebben de renners die nu gepakt zijn uh, ook altijd geroepen met Lance Armstrong voorop. Ik ben ook een van de weinigen, geloof ik, die het niet zielig vindt voor hem. Ik, ik, ik, ik, ik heb mij ontzettend gestoord altijd aan hem die. Um, op het moment dat een andere wielrenner gepakt werd... zichzelf zo, uh, zo vrij pleitte en altijd ja, uh, zich voordeed als iemand die... het Met die de zo... kennis van nu bedoel je? Met de kennis dat van dat nu, hij ja. waanzinnig huichelachtig is geweest natuurlijk. Ja, dat is zo. Ja. Ja. Even over wat voor type hij was. Er komt steeds meer over naar buiten. Ik bedoel, we hebben helemaal kunnen lezen hoe die renners onder druk zetten. Deze week was er ander nieuws nog um, van een Amerikaanse journalisten. Het ging over Armstrong's invloed in de politiek. Um, Armstrong die wilde in 2008 Obama laten spreken op een uh, Livestrong-evenement. Terwijl Obama eigenlijk toen in Europa moest zijn. En hij zou toen gemeld he hebben aan hem, aan Obama. Uh, Armstrong dus, als kanker geen belangrijk punt is voor de democratische partij... zullen we dat aan iedereen laten weten. Op die manier gaat hij dus te werk. Um, zegt dat iets, Kompetensen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk uh, overigens dat als je zo hoog komt in uh, een harde wereld zoals de wielersport, maar dat geldt ook voor bedrijfsleven of politiek, dat je toch wel een bepaalde hardheid ook uh, hebt, omdat je anders uh, die positie niet bereikt. En als je karakterologisch dan ook nog uh, zo in elkaar zit en dat het versterkt elkaar, dan kun je het door dit soort, uh, ja... Uh, ja speelstijlen komen. Overigens he, is Obama gewoon naar zijn tripje in Europa gegaan... en hij is niet komen opdagen. Dus, Dat pleit hem weer voor, Obama. <laughs> jij hebt als Amerika-kenner en deskundige een tijdje in Amerika gewoond. Ja. Dat wa waren de hoogtijdagen van Armstrong. Ja. Um, hoe, hoe weet jij hoe ze daar nu tegen hem aankijken? Um, niet heel erg uh, goed. Ik, ik volg de Amerikaanse media wel, uh, maar uh, dan voornamelijk laat ik zeggen, de, de, de wat meer inhoudelijk georiënteerde media. En <laughs> daar, uh, daar hoort dit <laughs> niet bij, de, de verhalen over hem? Nee, ja, kijk, wat, wat, wat, wat daarover Amsterdam wordt geschreven is dat um, he, toch een nieuwsgierig is hoe heeft het zo kunnen komen, waarom heeft de media het niet opgepakt. Het zijn meer die, die contextvragen die worden gesteld, maar het persoonlijk drama komt daar wat minder in uh, naar voren. Dat is toch heel raar? Amerikanen zijn toch gek op verhalen van helden die heel hard vallen? Maar het... Ja, maar de wielersport leeft in Amerika ook niet zo verschrikkelijk uh, veel. Het feit dat hij kanker overwonnen heeft... vindt de Amerikanen veel interessanter dan het feit dat hij een wielerwedstrijd uh, wint. Uh, en, um... Dus er wordt daar over hem per als persoon... over dat hij de grote dopingzonder is die van zijn voetstuk is gevallen... daar gaat het niet zo over. Daar gaat het wel over, maar veel minder dramatisch... dan wat je in de Europese pers uh, ziet. Die ja. wielerwereld daar is veel minder interessant. Men kijkt daar naar hockey, naar voetbal, naar honkbal. He, voetbal, Amerikaans voetbal, bedoel ik dan? En het wielrennen is een Europese sport... En voor de Amerikanen niet, niet echt top of mind. Nee. Even over um, wat Luc net ook zei. Dat, um, er is natuurlijk steeds meer kritiek over... hij heeft het heus niet eens eentje gedaan. Dat zei jij net ook al. Er zit natuurlijk een uh, sponsor. Ja. Maakt niet uit ploegen wie er allemaal niet achter zit. Uh, commentaar van de Volkskrant deze week. Um, zij zeiden... Door het individueel maken van de verantwoordelijkheid... ontstaat een gevoel van willekeur. Waarom worden Armstrong als zijn zegens afgenomen... en blijven alle andere renners buitenschot? Of praktisch buitenschot? Maar jij hebt daar niet zo moeite mee, Alberto. Nou ja, ik, ik vind wel dat iedereen die erbij betrokken is ook gepakt moet worden. En ik ben het daarin volledig eens dat, die, dat een grote groep nu in de anonimiteit verdwijnt. En ermee weg lijkt te komen. Hoewel ik me niet kan voorstellen dat het zo stil gaat blijven. Dit is natuurlijk wel, wel het eerste grote nieuws. Maar de rest zal ook nog wel volgen. Maar ja, ik, ik, ik, ik, ik heb niet zoveel moeite met het feit dat, hij, uh, dat zijn toerzegers zijn, uh, zijn afgepakt. Nee, omdat hij... Het is een grote renner. En ook met Eco... Ja, maar dat die andere renners er met een relatief lage straffen vanaf komen. Ja, ja. Ja, dat is, dat... Uh, dat is opvallend, maar ik denk dat dat misschien is daar wel gedeeld. Maar ik, ik denk ook dat hij, uh, hij is boegbeeld. En hoge bomen vangen veel geld en hoge bomen vangen veel wind. Hij heeft ook het hoogste prijzengeld binnengehaald. Dus weer naar alle publiciteit, dat was het gezicht van de wielersport. Daar heeft hij van geprofiteerd. Nu gaat het mis en dan krijgt hij ook zo hardste klappen. Dat hangt dus helemaal met je positie samen. Ik vind dat uh, terecht en de rest moet worden gepakt. Als die uh, schuldig zijn aan uh, medewerking... Uh, maar Armstrong is zelf ook uh, niet schoon. En ja, dan heeft hij pech. Dan maar moet hij uh, bloedig wat hij heeft uh, gedaan. Ik voel me wel echt genaaid door hem, hoor. Hebben jullie dat niet? Ik, ik word er echt een beetje verdrietig van. Ik heb, ik heb, Terwijl je net zegt net zelf, we wisten het allemaal al wel. Nou ja, maar hij heeft altijd gezegd dat, dat hij dat niet deed. En dat hij er niets ja. van wist. En als je dan nou, het meest erg ziet... vind ik de stilte. Uh, nu eh, van geen hem. verklaring geven, niet eens de moeite doen om ergens, wat hij heeft al gesproken op uh, publieke gelegenheden, en dan niet één woord zeggen uh, het ja. in je Twitter-account, uh, niet eens meer vermelden, je je het distancieren uit de van, een, van, van, van, van, een, van een geschiedenis. Eens, ja. Waar je iets over moet zeggen, daar ben je toch verplicht met die miljoenen op je bankrekening, uh, daar moet je toch iets ja. mee doen. Psychiater Bram Bakker zei deze week in het AD: nogal uh, grof, maar of in ieder geval uitgesproken, zei als hij zijn mond gaat houden, dat gaat hem psychisch zo zwaar vallen. Zou me niks verbazen als hij zelfmoord pleegt. Nou ja, wie die was, is hij niet meer. Zijn, zijn hele uh, identiteit was daarvan afhankelijk. Hij was de grote held, hij was de grote wielrenner. Dat is weggeslagen. Ja, de vraag is wat er dan nog overblijft. En, uh, nou, ik, ik kan me niet voorstellen dat hij het hierbij laat. Hij is slim, uh, dat heeft hij bewezen. Dat heeft hij ook zelfs in dit schandaal bewezen. Ik denk ook dat hij met me bezig is. Ik ga niet nu iets zeggen. In, deze, in dit moment moet ik me niet gaan mengen. Iedereen moet maar even boos worden. Ik wacht nog drie weken en dan kom ik met een interview bij... Ja. maar een van de grote shows. Ja, maar, maar soms, en dan ga hè? ik proberen langzaam maar zeker weer aan mijn reputatie te bouwen. Wat mij vooral heel erg verbaasd is dat, dat die, is Amerikaans, um, toch? keihard heeft gevochten... om die kanker te overwinnen. Keihard heeft gevochten om weer de top van die sport te bereiken. En dan uh, kan alles worden afgenomen en dan vecht hij niet. Ik vind het een merkwaardig teken. Dus, er komt nog wat. Zou kunnen. Ja joh, die komt nog. Over twee weken zit hij bij een van de grote shows. Mea culpa, dat. We gaan het zien. Zometeen na negen nog veel meer bnn 2 Eerste nieuws. Iedere Zet een punt achter de week En Bloot Ik heb wel een zwembroek, maar... Bloot, hè? Porra, die zal ik hem aanhebben. Dus. Bloot. Bloot is, is wel lastig, ja. En daarom hebben wij het vaak over nieuwe preutsheid. Bloot anno 2012.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 Oostenrijk. Uitpakken en meer beleven. Kom naar Gastein voor een heerlijke ski- en termenvakantie. Live erbij in Ski Amadee. Kijk op Austria.info. Dit is Radio 1.